Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dit is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. In Israël zijn twee militairen schuldig bevonden aan misdaden tijdens de Gaza-oorlog eind 2008. Ze hadden een 9-jarig Palestijns jongetje gedwongen een verdacht pakketje te openen. De sergeanten doorzochten een gebouw toen ze in een badkamer twee rugtassen vonden. Ze hadden het vermoeden dat er explosieven in zaten en dwongen de jongen de tas te openen. Volgens de Israëlische krijgsraad hebben de twee militairen hun gezag misbruikt door het kind als menselijk schild te gebruiken. De hoogte van hun straf wordt later bepaald. Ze kunnen maximaal drie jaar cel krijgen. In Brussel komen vandaag de leiders van de 27 Europese lidstaten en 20 Aziatische regeringsleiders bijeen voor een topontmoeting. Op de agenda staan onderwerpen als economische samenwerking, klimaatbeleid en mensenrechten. Onder de deelnemers zijn de Chinese premier Wen Jiabao en de Japanse premier Kan. Tussen die landen liep de spanning vorige maand flink op door de aanvaring van een Chinese boot met twee schepen van de Japanse kustwacht...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 te varen. Er worden sluitel aan een, een laat die nooit wat zal fan. Het wil alleen nog niet zou lukken om de vrede te bewaren het ritme, het ritme van Zie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 Time stop, like I told you. I never take it all for granted. Oh, the sunrise will do.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 So the FBI, they rewarded him because they like a guy who will stab a friend.